Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. In Capelle vanwege een grote brand bij een fruitbedrijf. Het vuur ontstond afgelopen middag in een stapel van honderden fruitkisten... en sloeg over naar een aantal loodsen. Die zijn volledig afgebrand. Door het blussen komt veel koolmonoxide vrij. Daarom moesten de inwoners van een nabijgelegen woonwijk de nacht elders doorbrengen. Ze worden opgevangen in een hotel. In Wit-Rusland zijn de afgelopen dagen 26 activisten opgepakt. Volgens de veiligheidsdienst KGB zijn bij hen thuis wapens gevonden, waaronder granaten. Het is de laatste tijd onrustig in Wit-Rusland. Duizenden mensen gingen de straat op om te protesteren tegen een nieuwe arbeidswet... en tegen het bewind van president Lukashenko, die al 23 jaar aan de macht is. Het waren de grootste straatprotesten in jaren. Ook komend weekend staan er demonstraties gepland. Lukashenko zei eerder deze week dat de veiligheidsdiensten jacht maken op gewapende militanten... die met buitenlandse steun proberen de regering omver te werpen. De politie heeft in een voormalig hotel in Arnhem twee doden gevonden. Het gaat om een man en een vrouw. Er zou een steekpartij zijn geweest, maar daar heeft de politie nog niets over gezegd. Het hotel in Arnhem was gesloten, maar volgens buurtbewoners overnachtte er nog wel eens iemand. Burgemeester Van der Laan heeft een prijs gekregen van de Amsterdamse Orde van Advocaten. Van der Laan was vroeger advocaat en wordt geprezen omdat hij de liefde voor zijn oude vak altijd is blijven uitdragen, meldt de Amsterdamse zender AT5. Tijdens de prijsuitreiking erkende Van der Laan dat hij de advocatuur wel mist. De burgemeester zei dat hij de prijs al toegekend kreeg voordat bekend werd dat hij ernstig ziek is. Daar is hij blij om, anders had ik de prijs gekregen als een soort zeehondje uit medelijden, al dus Van der Laan. Het weer, het is vannacht droog, minima in het binnenland rond het vriespunt. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag. In het zuiden en westen kunnen smiddags wat stapelwolken ontstaan. Maar het blijft droog en het wordt 12 tot lokaal 16 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. mm www.zfmzandvoort.nl En gaat hij altijd van mij? Nu weer een man. Gestap en brandig en niet, kijk dat is gebeurd, dat ik het wet. En ik beslis wie dat er galleke raket, wie dat er blasten, maar trapet. Een dirigent. Ik garandeer in mijn kring duel, ik wijf je tringeling. Laten ze me denken wat ze willen, alleen aan de andere kant die standen doen, no my moves. Gezien ze denken, fuck you, hij dan meer de keuze met een nacht. Ik word een keer de harde groeps. Ik voel dat ik me in mijn bloed. Ik voel dat pompen jullie een nacht en naast moeten ze terug. Het weekend is begon van mij. 11 februkkes en de shit die mak ik But get the mic 'cause I'm singing. Uh, uh, B to the A to the N to the G to the. B to the A to the N to the G Hey.